Dit is les 1 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. We beginnen met een paar Spaanse woorden. Zegt u deze woorden na. Hotel. Hotel. Passaporte. Paspoort. Centro. Centrum. Camarero. kelner. Ober, director, directeur, plaza, plein, ciudad, stad, habitación, kamer, receptionista, receptioniste secretaria secretaresse doe deze oefening nog een keer hotel hotel pasaporte paspoort centro centrum Camarero. Kelner, Ober, Director, Directeur, Plaza, plein, Ciudad, Stad, Habitación, Kamer, Recepcionista, receptioniste, secretaria, secretaresse. Het Nederlandse woord een, zoals bijvoorbeeld in een hotel of in een plein, is in het Spaans un of una. Zegt u deze woordjes enkele keren na. Un, un, un. UNA, UNA, UNA. Nu komen de Spaanse woorden nog een keer met UN of UNA ervoor. Zegt u ze weer na. UN HOTEL UN PASAPORTE UN CENTRO UN CAMARERO UN DIRECTOR Una plaza. Una ciudad. Una habitación. Una receptionista. Una secretaria. Nu een oefening hierover. Zegt u de aangegeven Nederlandse woorden in het Spaans en controleert daarna uw antwoord en uw uitspraak. Even een voorbeeld. Eerst komt een hotel. Dan zegt u un hotel. Daarna komt het goede antwoord un hotel. Spreek de woorden duidelijk uit. Een paspoort un pasaporte. Een un secretaresse una secretaria een centrum, un centro, een un receptioniste, una recepcionista, een un kelner. un camarero, een un kamer, una habitación, een un directeur. Un director, een stad. Una ciudad, een hotel. Un hotel, een plein. Una plaza. Om na te gaan of u deze woorden goed kent, herhalen we deze oefening nog een keer. Een secretaresse. Una secretaria. Een ober. Un camarero. Een stad. Una ciudad. Een paspoort. Un pasaporte. Een receptioniste. Una receptionista. Een directeur. Een director. Een plein. Una plaza. Een hotel. Een hotel. Een kamer. Una habitación. Een centrum. Een centro. De Nederlandse woorden de en het vertalen we in het Spaans door el of la. Zegt u deze woorden een paar keer na. El. El. El. La. La. La. We gaan dit toepassen bij de woorden die we al kennen. Zegt u de woorden na. El hotel, el pasaporte, el centro, el camarero, el director, la plaza, la ciudad, la habitación la receptionista la secretaria we gaan deze woorden toepassen in een oefening een voorbeeld eerst komt de kelner dan zegt u el camarero daarna komt het goede antwoord el camarero nu gaan we het zelf doen gewoon hardop de woorden in het Spaans zeggen. De secretaresse. La secretaria. De kamer. La habitación. Het hotel. El hotel. El hotel. De stad. La ciudad. Het centrum. El centro. Het plein. La plaza. Het paspoort. El pasaporte. De receptioniste. La receptionista. De directeur. El director. De woorden waar un of el voorkomt, zijn mannelijke zelfstandige naamwoorden. De woorden waar una of la voorkomt, zijn vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Als u nieuwe zelfstandige naamwoorden leert, letten we dan steeds op of die woorden mannelijk of vrouwelijk zijn. U weet dan of u un of una, el of la moet gebruiken. We leren nog een paar nieuwe woorden, zegt u ze na. Bonito. Mooi. Moderno, modern, simpatico, Sympatiek. viejo, oud. We oefenen deze woorden direct. Let op uw uitspraak. Modern, moderno, oud, viejo. Sympathiek. Simpatico. Mooi. Bonito. We gaan deze nieuwe woorden toepassen. Zegt u de volgende zinnetjes na El Hotel Bonito. Het mooie hotel. El Director Simpatico. De sympathieke directeur. El pasaporte viejo. Het oude paspoort. El centro moderno. Het moderne centrum. El camarero viejo. De oude ober. We gaan nog even door, maar let u goed op de volgende zinnen. La plaza bonita. Het mooie plein. La ciudad moderna. De moderne stad. La secretaria simpática. De sympathieke secretaresse. La habitación bonita. De mooie kamer. La receptionista vieja. De oude receptioniste. Hebt u het gemerkt? Bij de bijvoeglijke naamwoorden bonito, moderno, simpatico en viejo Verandert de laatste o in een a. Als ze bij een vrouwelijk zelfstandig naamwoord horen. Ook zal het u opgevallen zijn dat het bijvoelig naamwoord in het Spaans achter het zelfstandig naamwoord staat. Het Nederlandse woordje is wordt in het Spaans es. Zegt u het eens na? Es. Es. Es. Zegt u nu de volgende zin, uw eerste volledige zin in het Spaans, enkele keren na? El hotel es bonito. Het hotel is mooi. We leren er een paar nieuwe woorden bij die u bekend zullen voorkomen. Zegt u ze na. El señor. Meneer. La señora. Mevrouw. La señorita. Juffrouw. Los señores. De Heer en mevrouw. U weet al hoe het gaat. We oefenen deze woorden. Mevrouw. La señora. De Heer en mevrouw. Los senores. Juffrouw. La señorita. Meneer. El señor. We gaan deze woorden weer toepassen in zinnen. Zegt u de Spaanse zinnen na. La señora de López es receptionista. Mevrouw López is receptioniste. La señorita López es secretaria. Juffrouw López es secretarese. Los señores de López. De Heer en Mevrouw López. El señor Pérez es camarero. Meneer Pérez es kelner. Hebt u het gemerkt? Als de achternaam volgt, plaatsen we het woordje de achter de woorden senora en senores, maar niet achter de woorden señor en señorita. Nu een oefening hierover. Zegt u de volgende zinnen in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak. Juffrouw Lopez is secretaresse. La señorita López es secretaria. Mevrouw López is receptioniste. La señora de López es receptionista. Meneer López is directeur. El señor López es director. De heer en mevrouw López. Los señores de López. Niet in alle gevallen wordt het Nederlandse woordje is in het Spaans door es weergegeven. Als namelijk is aangeeft dat iemand of iets ergens is, zich ergens bevindt, ligt, staat, vertalen we het door esta. Zegt u dit woordje eens na. Esta. Esta. We leren nog een woordje. De Nederlandse woordjes in en op worden in het Spaans weergegeven door het woordje en. Zegt u dit woordje ook eens na? En. En. En. We gaan deze woordjes weer gebruiken in Spaanse zinnen. Zegt u de zinnen hardop en duidelijk na. El camarero está en el hotel. De ober is in het hotel. El hotel está en la plaza. Het hotel staat op het plein. El pasaporte está en la habitación. Het paspoort ligt op de kamer. La señora de López está en la ciudad. Mevrouw López is in de stad. We gaan een paar nuttige uitdrukkingen leren. ...die u kunt gebruiken bij de eerste kennismaking. Zegt u het weer na en let u goed op de uitspraak. Buenos dias. Goedendag. Como está usted? Hoe maakt u het? Muy bien. Heel goed. Gracias. Dank u. Justit. En u? Mucho gusto. Aangenaam. Neemt u bovenstaande uitdrukkingen nog eens goed door en zeg ze dan zelf in het Spaans. Hoe maakt u het? Hoe is het? Heel goed. En u? Muy bien. En u? Goedendag. Buenos dias. Dank u. Gracias. Aangenaam. Mucho gusto. Voordat we aan de laatste oefening van deze les beginnen, Eerst nog een paar nieuwe woorden. Zegt u die woorden enkele keren na, zodat u ze straks kunt gebruiken. Donde? Donde? Donde? Waar? I I I En Si, si, si. ja, de, de, de. van, k, wat in de leesles die straks volgt, komen enkele nieuwe woorden voor. Zegt u de Spaanse woorden na, opdat ze u straks bekend voorkomen. Tambien. Tambien. Tambien. Ook. Yo soy. Yo. Soy Yo soy Ik ben España España España Spanje, Pero Pero Pero maar moe moe moe erg zeer of heel Hollanda, holanda Hollanda. nederland Dit is les 2 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. We beginnen deze les met enkele nieuwe woorden. Zegt u ze na. Een badkamer. Un cuarto de baño. Un cuarto de baño. Een stukje zeep. Un jabón. Un jabón un asback. un cenicero un cenicero un teléfono un teléfono un teléfono un bed una cama una cama een raam. Una ventana. Una ventana. Een tafel. Una mesa. Una mesa. Een lamp. Una lampara. Una lampara een handdoek una toalla una toalla een stoel una silla una silla een deken una manta una manta een kussen Una almohada. Una almohada. Doet u deze oefening enkele malen, zodat u de woorden kent als we ze straks gaan toepassen. Zegt u de volgende Spaanse zinnen na. ¿Qué es esto? Wat is dit? Es una habitación. Het is een kamer. Dan nu weer de toepassing hiervan. Er wordt een vraag gesteld en aan de hand van de tekeningen geeft u het antwoord. Een voorbeeld. De vraag luidt. ¿Qué es esto? U antwoord. Es un teléfono. Ter controle volgt. Es un teléfono. We beginnen met één. ¿Qué es esto? Es una mesa. ¿Qué es esto? Es una toalla. ¿Qué es esto? Es un cenicero. ¿Qué es esto? Es una lámpara. ¿Qué es esto? Es una cama. ¿Qué es esto? Es un teléfono. ¿Qué es esto? Es una ventana. ¿Qué es esto? Es un cuarto de baño. ¿Qué es esto? Es un jabón. ¿Qué es esto? Es una silla. ¿Qué es esto? Es una manta. ¿Qué es esto? Es una almohada. Is het u opgevallen dat we in dit geval het Nederlandse woord het niet vertalen? Het is is gelijk aan s. In het Spaans wordt de combinatie d en l samengetrokken tot del. De combinatie d en la verandert niet. Vergelijk u de volgende twee zinnen en zeg ze na. Es la habitación del señor López. Het is de kamer van meneer López. Es la habitación de la señora de López. Het is de kamer van mevrouw López. Een Spaans zelfstandig naamwoord dat in het enkelvoud eindigt op een klinker, krijgt in het meervoud een S. Zegt u maar na. Stoel. Silla. Stoelen. Sillas. Deken. Manta. Dekens. Mantas. Een Spaans zelfstandig naamwoord dat in het enkelvoud eindigt op een medeklinker, krijgt in het meervoud ES. Zegt u weer na. Directeur. Director, directeuren, directores, stad, ciudad, steden, ciudades. Zegt u de volgende telwoorden na en let u vooral op uw uitspraak. Uno. uno, uno, Eén. mannelijk, una, una, una, Eén. vrouwelijk, Dos. Dos. Dos. Twee. Tres. Tres. Tres. Drie. cuatro, cuatro, Vier. Cinco. Cinco. Cinco. Vijf. Nu doen we het zelf. Zegt u de telwoorden in het Spaans. Twee. Dos. Vrouwelijk. Una. Vijf. Cinco. Drie. Tres. Eén. mannelijk, uno. Vier. Als een mannelijk zelfstandig naamwoord volgt na het telwoord uno. Dan wordt dit telwoord verkort tot un. Bijvoorbeeld. Un director. Een directeur. We gaan het geleerde toepassen in een oefening. Een voorbeeld. Er staat. Vier kamers. U zegt dan. Quatro habitaciones. Ter controle volgt. Quatro habitaciones. Let op. In het meervoud verdwijnt hier het klemtoonteken. Una habitación. Cuatro habitaciones. Daar gaan we. Vijf steden. Cinco ciudades. Eén directeur. Un director. Eén stoel. Una silla. Twee directeuren. Dos directores. Twee tafels. Dos mesas. Eén stad. Una ciudad. Vier asbakken. Cuatro ceniceros. Eén asbak een cenicero drie stoelen tres sillas een tafel una mesa we gaan een paar nieuwe bijvoeglijke naamwoorden leren zegt u ze na limpio limpio limpio schoon sucio sucio sucio feo feo feo feo Lelijk. Kado. Kado. Kado. Duur. Barato. Barato. Barato. Barato. Goedkoop. Pequeño. Pequeño. Pequeño, klein. Nu doen we het zelf. Zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans. Vuil. Sucio. Goedkoop. Barato. Duur. Karo. Lelijk. Veel. Klein. Pequeño. Schoon. Limpio. U weet al dat Spaanse bijvoeglijke naamwoorden die op een O eindigen, bij vrouwelijke zelfstandige naamwoorden een verandering ondergaan: de O verandert in een A. Geeft u nu de vrouwelijke vorm van de volgende bijvoeglijke naamwoorden. Pequeño. Pequeña. Feo. Fea. Caro. Cara. Limpio, limpia, sucio, sucia, barato, barata. Ook het bijvoeglijk naamwoord kent in het Spaans een meervoudsvorm. Een bijvoeglijk naamwoord dat in het enkelvoud op een klinker eindigt, krijgt in het meervoud een S. Zegt u de volgende voorbeelden na. Enkelvoud. Caro. Meervoud. Caros. Cara. Caras. Feo. Feos. Fea. Feas. Het Spaanse woord está. Is, bevindt zich, ligt, staat. Wordt in het meervoud estan. Zijn, bevinden zich, liggen, staan. Zegt u dit woord enkele keren na. Estang. Estang. Están. Zegt u nu ook de volgende voorbeeldzinnen na. Los directores están en el hotel. De directeuren zijn in het hotel. Las toallas están en una silla. De handdoeken liggen op een stoel. Het lidwoord L wordt in het meervoud LOS. Zegt u het een paar keer na. LOS LOS LOS Het lidwoord LA wordt in het meervoud LAS. Zegt u dit ook eens na? LAS Las. Las. Nog een oefening. We maken nog een oefening op dezelfde manier, maar nu zullen we ook het enkelvoud van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden herhalen. Doe uw best. Het Nederlandse woord hoeveel vertalen we in het Spaans voor mannelijke zelfstandige naamwoorden door quantos. Zegt u het enkele keren na. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Het Nederlandse woord hoeveel vertalen we in het Spaans voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden door... ¿cuántas? Zegt u het eens na? Cuántas, ¿Cuántas? Het Nederlandse er is of er zijn geven we in het Spaans weer door één woord. Ay. Zegt u het een paar keer na. Ay. Ay. Ay. Zegt u nu de volgende voorbeeldzinnen na. ¿Cuántos ceniceros hay en la mesa? Hoeveel asbakken zijn er op de tafel? ¿Cuántas habitaciones hay en el hotel? Hoeveel kamers zijn er in het hotel? Het lidwoord un heeft in het Spaans de meervoudsvorm unos het lidwoord una heeft in het spaans de meervoudsvorm unas we kunnen unos en unas vertalen met enkele of sommige zegt u de voorbeelden eens na un señor unos señores Una mesa. unas mesas. We gaan dit direct toepassen in een oefening. Zegt u de volgende Spaanse woorden in het meervoud en controleer uw antwoord. Una mesa. Unas mesas. Un director, unos directores, una lámpara, unas lámparas, un camarero, unos camareros, una silla unas sillas un hotel unos hoteles un pasaporte unos pasaportes in the endless die straks volgt komen enkele woorden voor die we nog niet gehad hebben. Zegt u de Spaanse woorden na. Delante de Delante de Voor Detrás de Detrás de Achter Al lado de Al lado de... NAST. Encima de... Encima de... BOVEN. A la derecha... A la derecha... RECHTS. A la izquierda... A la izquierda, links. Debajo de... Debajo de... Under. Con... Con... Met...